Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Nederlandse leger kampt met een groot tekort aan munitie. Daardoor zijn er minder schietoefeningen, zegt RTL Nieuws... op basis van een vertrouwelijke e-mail van de Defensietop. Volgens de militaire vakbond VBM is het gebrek aan munitie... desastreus voor het moreel van de militairen. Het tekort aan munitie is niet nieuw... maar de problemen zouden groter zijn dan anders. Defensie zegt dat het tekort onder meer komt... doordat er veel munitie wordt gebruikt bij missies... en vanwege lange leveringstijden. In Amsterdam is de Canal Parade, het hoogtepunt van de jaarlijkse Gay Pride, zonder grote incidenten verlopen. De belangstelling was enorm en de politie en gemeente laten weten zeer tevreden te zijn. Hoeveel bezoekers er waren is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het er aanzienlijk meer waren dan vorig jaar toen het weer veel minder goed was. In totaal deden 80 vaartuigen mee, waaronder opvallend veel met een boodschap. Zoals er de vluchtelingenboot om aandacht te vragen voor de rechten van homoseksuele vluchtelingen en migranten. De zwerfjongerenboot draaide om jongeren en volwassenen die dak- of thuisloos zijn. De 74-jarige oprichter en oud-directeur van een zorginstelling in Meerkerk in Zuid-Holland is aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. Dat bevestigt het openbaar ministerie na berichtgeving door het AD. De man werd afgelopen dinsdag gearresteerd. Twee vrouwen deden eind vorig jaar aangifte tegen de directeur die nog steeds werkzaam is voor de instelling. Op een begraafplaats in Putten zijn verschillende graven vernield toen de man met zijn auto een hek ramde en het terrein opreed. De automobilist reed grafstenen omver en beschadigde met zijn wagen ook een paar marmeren grafplaten. Ook raakte planten ontworteld. De auto van de man had blikschade en een lekker band, waardoor de bestuurder van de weg raakte is niet bekend. Er lijkt geen sprake te zijn van opzet. Het weer, tamelijk zonnig en droog. Vanavond blijft het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen wordt het 21 tot 26 graden met opnieuw geregeld zon. Maandag kan de temperatuur oplopen tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. Here's what they do. van de York Breakdown. Zijn we zijn met een nieuwe single begonnen van uh, Pharrell Williams... Freedom. freedom. En die beste man uh, staat op de negentiende plek. <lacht> Heb je na het vorige uur uh, al die nummers gemist? Geen probleem. Overigens, ik wou nog wat zeggen over Freedom... voordat we naar z'n toe gaan. Ik moet altijd denken aan Nelson Mandela bij de nummer. Ja. Free Nelson Mandela. Dan moet ik aan denken bij de nummer. Maar goed, maakt niet ja, uit. Waarschijnlijk zal dat ook wel een kleine onderliggende gedachte hebben gehad... van uh, deze Pharrell Williams... Hé, hey, um, ja, een kleine resume van de nummers uh, die we het vorige uur wel en niet hebben gedraaid. En het kan maar één iemand testen. Dat is er maar één in Nederland, in de zandwoord, in Europa, die dat zo goed kan. En dat is, uh, die is niet aanwezig. Dus daarvoor laten we het zander doen. <laughs> op nummer 29 al 8 weken in de lijst. Theodor featuring Chris Baum met 5 More Hours. En op nummer 28, Manse met met Hero's nieuw komen we deze week op nummer 27 is Nicky Jam met Erika Iglesias e e met El Pardon. En op nummer 26 David Guetta featuring Nicki Minaj en After Jack met Hey Mama. Op nummer 25 vorige week stond je in met binnen Flo White en featuring Robin Tick en Ferdin White met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 24 Pop Sinclair featuring Dalton met Feel The Fire. Op nummer 23 Floor Hans in Machine met Ship to Wreck. En op nummer 21 hebben we Martin Kevick featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 21 al drie weken in de lijst. Hoogste notering is ook 21 DJ Antoine featuring Akan met Holiday. En op nummer 20 hebben we Moon 5 met The Summer's Gunner Hurt Like a Motherfucker. Op nummer 19 hebben we Terrell Williams met Freedom. En op nummer 18 kijken we featuring Parson James met Soul Show. Op nummer 17, hoogte notering is 1. Wiz Khalifa featuring Charlie Putt met See You Again. En op nummer 16 hebben we Lois Noted met Rhythm Inside. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. ben ik toch eigenlijk uh, gemeen voor die zonne? Hé, hey, uh, dankjewel. voor weer een toplijstje. Wij gaan verder met de nummer 15, Marcus Solvek. Samen met uh, GTA. Ondertussen alweer acht weken in de lijst. Vorige week op 16. Dus een mooi plaatje gestegen met hun single intoxicated. Mark de Holverk op nummer 15 in de Euro Breakdown hier op Ziervim Zandvoort. Thank <laughs> you. Down, yeah, yeah, yeah, I don't want write this love song. I, I'm fighting this urge, but you make me say. to go. Summer, say, but you made the fall in the winter, bloom in the spring from June to December. Voor 50% procent een Nederlandse tint ziet eraan. Is Everjack namelijk samen met Mark Taylor Summer Thing. Nummer 13 in uh, de Breakdown voor deze week. Een paar plaatsen opgestegen, want vorige week uh, stonden ze nog op 18. Hé, hey, we hebben een plaatje tussendoor uh, overgeslagen. Maar die staat al 31 weken in de lijst. Dus ik denk, uh, die hoef ik niet uh, weer te gaan draaien voor je om Ken je hem wel? Dus namelijk uh, Omi met uh, cheerleader staat op uh, nummer 14. Langs genoteerde platen uh, van deze week en vorige week. En die week ervoor, en die week ervoor, en die week ervoor... En, uh... Nou ja, we zijn best wel een paar weken terug al ondertussen. maar dat maakt helemaal niks uit. Hé, hey, ik had dat al een beetje aangekondigd. Hè. One Direction had ik ook nog wat uh, voor je. Want in de categorie Wat de fuck is er met Justin Bieber aan de hand hebben we ook de categorie Wat de fuck is er met One Direction aan de hand. Nou, op 31 juli is er volkomen onverwacht een, een nieuwe single verschenen van One Direction. Hé, hey, dus zit je te denken, 31 juli, dat is toch vandaag? Ja, dat klopt, ja, let goed op. Hey, de track uh, Drag Me Down schijnt als voorloper van het uh, nieuwe album... dat later dit jaar wordt verwacht. Het is uh, het eerste nieuwe nummer dat de band als viertal maakt... na het vertrek van Zayn Malik uit de groep. Nou, afgelopen week was het exact vijf jaar geleden dat One Direction ontstond... Het nummer, uh, hun 15e officiële single, was op 31 juli niet alleen voor het eerst te horen op de radio. maar verscheen ook direct op iTunes en uh, Spotify. En binnen enkele uren stond het nummer bovenaan de downloadlijst van uh, iTunes. Ik denk dat die gillende keukenmeiden dat uh, wel allemaal uh, voor geregeld hebben. Uh, Zemeliek dan, die is natuurlijk uit One Direction. Maar afgelopen woensdag heeft Zemeliek zijn handtekening gezet... onder een contract met de platenmaatschappij RCA. De zanger verliet de eind maart de band One Direction... en sindsdien waren er vraagtekens over de toekomst van deze zanger. Nou, op internet verschenen enkele nummers van de zanger... maar ook waren er de geruchten dat hij geen solomateriaal mocht uitbrengen. De zanger blijft onder uh, de brede vleugels van uh, Sony. Maar niet onder het label waar ook One Direction nummers uh, onderuit brengt. Malik krijgt een uh, plek bij RCA. Het label waar onder, andere, uh, onder meer ook de Foo Fighters en Miley Cyrus hun uh, muziek mee uitbrengen. Hij deelt het uh, nieuws van deze samenwerking via zijn social media... Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat uh, Malik een ander management ook krijgt. Turn uh, first artist. Nou, daar worden ook de uh, be belangen behartig van artiesten zoals niemand minder dan Rita Ora, Ellie Goulding en Iggy Azalea. Aan nou, begin 2016 mogen we een uh, debuut van uh, deze zee uh, Malik uh, gaan verwachten. Dus uh, ben je een grote One Direction fan? Hey, was zéin uh, jouw favoriet? Wees blij in 2016. Uh... Gaan we wat meer van hem horen? Taylor Swift dan. Taylor Swift heeft uh, dinsdag twee foto's gedeeld... van de ontmoeting uh, met haar twee weken oude Peterkind. Op 6 juli uh, werd Leo Thames, Leo Thames geboren. Het tweede kind van haar beste vriendin Jamie King... en haar man Carl Newman. Nou, de zangeres bracht uh, een bezoekje aan de twee weken oude baby... en was duidelijk onder de indruk. Zo schreef zij, uh, je klein handje... Je kleine handje om mijn vinger gevouwen en het is zo stil in de wereld vannacht. Dat schreef ze bij die uh, foto. Met de tekst refereert ze aan uh, Never Grow Up. Dat op het album uh, Speak Now terug te vinden is. Dus is hij erg onder de indruk of wil ze dan de album promoten? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nee, wat denk je? Nou. Ik denk wel dat ze onder de indruk is. Hey, zo direct uh, gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En gaan we ons opmaken voor de, tip, top, de, de top 10 van Europa. Maar uh, voordat we aan de top 10 uh, zijn toegekomen, gaan we eerst de nummer 11 uh, draaien. ervan. Die is in handen van uh, David Guetta. Samen met uh, Emily Sande, What I did for love. Oude nummer 1-hit. 23 weken lang in de lijst. Deze week blijven zitten op de 11e plek. David Guetta. What I did for love. Talking loud, talking crazy. Huh?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 De nummer 10 hoorde je van deze week, Skrillex en Diplo met Where Are You Now in samenwerking met Dusty uh, Bieber. En dus de nummer 9, Lina met uh, Traffic Lights. Ondertussen alweer 11 uh, weken in de lijst en uh, deze week uh, lekker blijven zitten. Hé, hey, het is uh, bijna half 5. dan ben je het gewend van me, dan komt ie. Yeah. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Ja, inderdaad, de Nederlandse top 40, gepresenteerd door de commerciële zender Radio 5, Onze eh, Collega's kunnen we wel zeggen. Hè. Dankjewel Hans eh, voor het slot. Hans gaat weg, hè, de klusjes man. Nieuwe huismeester van vandaag. Enkel van vandaag, om in idee. Te... Ja, de Nederlandse top 40, hoe ziet hij eruit? De nummer 1 eh, heb ik al verklapt. Maar eh, alles tussen 40 en 1 eh, zijn we wel benieuwd naar. Op 40 vinden we namelijk eh, Cheerleader van Omi, Nathalie LaRose. Eh, met Samba, die staat op eh, 39. 38, uh, this summer's gonna hurt like a motherfucker van Room 5. En uh, wil je, de uh, Dotan, die staat erin met uh, Hungry. Sam Veld ook, hè. Nieuw binnengekomen in de Nederlands van 40 op uh, 36. Anouk, New Day, 34. En I Don't Like It, I Love It staat op uh, 33. Years, is met King op 30. En uh, Kensington met Riddles op 28. We skippen er even snel doorheen, want we gaan naar de nummer 16. Dus Eva Simons met uh, Policeman. En Can't Feel My Face van The weekend staat op uh, nummer 15. Kenny B dan. Kenny B staat er nog steeds in. En uh, iedereen die uh, roept Kenny B. Nee, het is Kenny B. Het is, uh, hij zit in Nederland. Met de nummer Parijs. Uh, nummer 12 staat hij op. Skrillex en uh, Diplo staat uh, op uh, nummer 11 met Where Are You Now. Last Frequency is op 10. Pitbull samen met Chris Brown en Fane, nummer 9... Wedding for Love Fitzy op 8 Met Don't Worry vinden we op 7e plek. De 6e plek is in handen van uh, Adam Lambert met uh, Ghost Town. En Kaigo en Parson James staan er nog in met uh, Stolten Show op nummer 5. Major Laser, DJ Snake met Lean On op nummer 4. Op nummer 3 dan Lil Kleine en uh, Ronnie Flex met uh, het uh, nummer drank en drugs. Ain't hey nobody laughs me badden op nummer 2 van Felix Shaw en uh, Jasmine Thompson. En het is geen verrassing, ik had het al verklapt. Uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias met Elde Paradon vinden we op de eerste plek in de Nederlandse top 40. Euro breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan naar nummer 8 luisteren van de top 40 van Europa. Major laser DJ Snake samen met Meu Linan op 8.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 Van deze week, die anderen hebben Dat was Ever Jack uh, met uh, Summer Thing. En de andere snelste steiger uh, van deze week is uh, deze beste man, Adam Lambert. Op nummer 5 met Ghost Town. Vijf plaatsen gestegen deze week in New York Breakdown. Ik had last night in my dreams, walking the streets. So some old Ghost town. I tried to believe in God and James Dean but Hollywood's so.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 Ain't used to be. Some you shoot the tree. You watch it fall, as you can see. You Start the game. Vorige week nog op een, uh, ja, dat was dus een tweede plek. Nou, helaas hebben ze nooit uh, nummer 1 gezien. Maar nu dus op een uh, vierde plek. Uh, twee plaatsen uh, gezakt in de vijftiende week. Klingande samen met de brokenbag. Riva restart the game. En de voorhoording, natuurlijk uh, Adam Lambert met Ghost En hey, We gaan ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar was jij nou benieuwd uh, hoe de top drie van vorige week uitzag? Of uh, ben je het gewoon vergeten? Of hem gewoon graag nog een keer horen? Geen probleem. Hier komt ie. Maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Deze week op 3. Jess Glynn met Hold My Hands. Put your arms around me, tell me everything. staat uh, ondertussen 9 weken in de lijst. Vorige week nog een uh, nummer 5 notering. En met deze single Hop heeft ze in de 31ste week uh, van dit jaar... toch echt een nummer 3 notering gekregen. En uh, ik vind het knap. Hey, de nummer 2 dan uh, van deze week. 8 weken lang in de lijst. Vorige week nog op 3, Natalie Rose. Somebody. Zo heet hij inderdaad. Somebody! van uh, deze week, Natalie LaRose samen met uh, Jeremiah en uh, het prachtige single uh, Somebody de nummer 1 dan 16 weken alweer uh, in de lijst vorige week nummer 1 die week ervoor ook, calm. Don't Worry Samen met uh, Ray Dalton. Don't worry about the thing. 16 weken alweer uh, in de lijst. En uh, toch echt wel een paar keer uh, op de nummer 1 geweest. Even er vanaf geweest. En uh, toen weer uh, terug op uh, de nummer 1. Dus ik denk dat het zomer wel de zomerrit kan geworden van uh, 2015 uh, geloof ik. Ja.